Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zee, zee, Zandvoort, de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM, met. met nu. Goedemorgen Zandvoort. Oh, I could hide, meet the wings of the bluebird as she sings.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 to a daydream believer and a En duisteraars, welkom terug bij het tweede deel van het programma Goedemorgen Zandvoort. Maar je mag u wel inmiddels goedemiddag wensen. We gaan zo praten met Raymond van Haafden, de wethouder die verantwoordelijk is... mede verantwoordelijk is voor de toegankelijkheid van de Zand, voor Zandvoorters tijdens de F1. Um, daarna gaan we praten over de Plastic Walk met Suzanne de Klaassen... en met Janneke den Oude, de ondernemersmanager in ons dorp. Um, welkom uh, meneer van Haafden... Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Daydream Believer. Uh, u als wethouder gelooft vast dat het allemaal goed komt. Uh, en er dus zullen ongetwijfeld weer zwartgallige geesten zijn die zeggen, ja, dat is een Daydream Believer. Of uh, bent u ervan overtuigd dat het echt gaat werken? Uh, nou, in alle opzichten denk ik dat ik, ik ben optimistisch, dus het gaat allemaal goed komen. Kijk. En ja, natuurlijk zullen er altijd mensen zijn die wat pessimistisch of negatief zijn. Nou, oké, okay, dat moeten we dan maar accepteren. Dat klinkt heel mooi. En de toegankelijkheid tijdens de F1... Uh, dat betekent waarschijnlijk niet dat het toegankelijk is... zoals op een regenachtige oktoberdag. Nee, zeker niet. Uh, we gaan eruit vanuit dat het a. heel erg mooi weer is... en b. Ja, moet iedereen in Zandvoort er rekening mee gaan houden... dat dingen anders zullen zijn dan gebruikelijk die week... Uh, in aanloop naar de Formule 1 en ook tijdens de Formule 1-dagen... Het dorp zal grotendeels uh, voor de mensen die van buiten komen afgesloten zijn. Uh, dat geldt overigens niet voor de inwoners uh, van Zandvoort zelf. Of mensen die uh, er moeten zijn vanwege hun werk. Maar het gaat er, uh, het gaat er zeker uh, anders uitzien, absoluut. Ja, en dan zegt u dat het niet afgesloten zijn voor de inwoners zelf. Uh, uh, hoe komen uh, wij Zandvoort in en uit? Nou, we krijgen alle, alle inwoners uh, en ondernemers in Zandvoort gaan uh, de komende uh, weken de gelegenheid krijgen om zich te melden om een doorlaatbewijs aan te vragen. Mensen met een parkeervergunning uh, of met een eigen oprit uh, kunnen dat gaan doen. Uh, de bekendheid daarover gaat de komende weken echt uh, via media uh, naar u toe komen. Uh, maar mensen kunnen dus een doorlaatbewijs uh, aanvragen. Dat betekent dat je uh, vanaf uh, woensdagnacht uh, op de donderdag uh, 1, 2 september... Uh, dat uh, doorlaatbewijs moet laten tonen. Uh, op het moment dat je vanuit Bloemendaal uh, via de nog. Uh, of uh, met uh, dagen tijdens de race uh, via uh, de Zandvoortslaan en de Zeeweg zal afgesloten zijn... om Zandvoort in te komen. Juist. Uh, en dan uh, vraag ik natuurlijk ook meteen voor de, de ondernemers... Uh, uh, die hun personeel uh, uh, willen laten komen. Omdat ze ja. denken van ja, we zijn de treinen stoppen te rijden geloof ik om 12 uur. Dus dat is te, te, te, te vroeg voor de mensen om naar huis te gaan. Nou, uh, alle, alle werknemers uh, die uh, aangemeld worden uh, via de website die wij uh, binnenkort gaan opstarten, kunnen een doorlaatbewijs aanvragen. En uh, ja, Ik ga er ook vanuit, eerlijk gezegd, dat mensen die uh, met een andere vorm van vervoer kunnen komen, dus buiten de auto, maar met de fiets of met de bronfiets of de, de motor, uh, dat die gewoon uh, inderdaad uh, zand het makkelijkste kunnen bereiken, want... Je moet wel rekening houden met het feit dat het enorm druk zal zijn de dagen uh, tijdens de formule 1. En vooral in de ochtend en, en uh, eind van de middag uh, zal dat het drukste zijn. Ah, dus we gaan allemaal in een één hele grote lange file moeten staan. Als, uh, al heb je een doorlaatbewijs waarschijnlijk. Ook al heb je een doorlaatbewijs wil niet <tus> zeggen dat je in één keer zomaar zonder op, uh, op het hout uh, thuis kan komen. Je moet er echt rekening mee houden dat het langer gaat duren, ja. Ja, dus u raadt de mensen aan, probeer zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen. Uh, ja. Die bussen die staan natuurlijk dan ook gewoon in de file. Lijn 33, de speciale route en de gewone reguliere bussen. Jazeker. Ja, ja. De bussen gaan vooral via de zeeweg. Nee. Uh, dus 81 rijdt gewoon via de zeeweg. Dat geldt ook voor alle bussen die vanaf grote parkeerterreinen in de regio naar Zandvoort komen. Die gaan alleen nog maar via de zeeweg. En alle andere gemotoriseerd verkeer, autos, motoren kunnen alleen maar via de Zandvoort Laan Zandvoort inkomen. En ja, dat zal ontzettend druk worden, daar moeten we ons op voorbereiden. Ja, dus ook in de bus uh, is de kans groot dat je beter een extra flesje water mee kan nemen. Omdat je wel een uurtje langer kan blijven zitten. Uh, heel goed, heel goed voorstel. Ja, ja en, en dat geldt dus ook voor bus 80, want die gaat de andere kant op, die gaat via de Zandvoortselaan. Ja. Ja, dat klopt. Uh, ze zullen niet uh, helemaal volledig uh, de route rijden... die ze normaal gesproken doen. Ah. 80 komt een heel eind uh, dorp in, maar 81... Die, uh, die stopt, als ik het uit mijn hoofd zeg, bij Camping de Lakens. En de rest moet je dus lopen. Ah, oké. Okay. En uh, bieden we dan ook een pendelservice aan... voor de mensen die wat minder goed te been zijn? Nou, dat, die, die faciliteiten die kunnen gewoon eigenlijk allemaal plaatsvinden. Oh, okay. hè? Dus, uh, de buurtbus uh, die, uh, ja, die kan gewoon in het dorp blijven rijden, alleen... Ook uh, bewoners vanuit uh, bijvoorbeeld Nieuw-Noord moeten er rekening mee houden dat de spoorwegovergangen zijn afgesloten. Dus je moet omrijden, maar wel bereikbaar. Juist. De spoorbegoingen zijn afgesloten, zegt u. Uh, ja. uh, hoe lang uh, uh, blijven die afgesloten? Of hoe, hoe, hoe, die, zijn de, die zijn gedurende de race dagen volledig 24 uur per dag afgesloten. 24 uur per dag? Maar ja. daar gaan mensen toch niet met de trein? Nee, maar je kan. <laughs> Alle voorzieningen die nodig zijn om, om die spoorwegovergang te kunnen afsluiten, ja. eh, die worden daar gewoon permanent geplaatst. Dus het eh, is niet de kwestie van we schuiven even de hek opzij en dan kan je weer verder. Het wordt een, een, een permanente afsluiting. Ja, ik, ik, ik vraag het omdat ik denk voor de luisteraars die zeggen van nou, oh, de race is afgelopen, ik, uh, ga, ik pak de auto, ik ga nog eventjes iets doen. Dat ze zich bewust zijn van het feit dat die dicht blijft. Nou klopt, maar ze kunnen wel zeggen maar het centrum bereiken hoor. Ik bedoel de bereikbaarheid ja. van winkels en dergelijke, dat blijft allemaal gewoon uh, open. Dus je kan uh, overal naartoe in, in Zandvoort, maar er, zijn, er zullen een paar straten afgezet worden. Er zullen een aantal straten enigstisch verkeerd worden. En uh, het kan zijn dat je even een stukje om moet rijden. Ja, en, en verwacht u dat het heel druk wordt in de treinen? Want er komen natuurlijk wel heel veel treinen, maar als ik dan naar mijn werk wil, wil ik natuurlijk wel een zitplaatsje hebben. Ja, nou, die situatie garandeert de NS je zeker niet. Tenminste, als je als ochtends vanuit Zandvoort naar Haarlem Amsterdam wil... zijn de treinen waarschijnlijk erg leeg. Maar als je ochtends naar huis wil komen... dan moet je er rekening houden dat de treinen echt erg vol zijn... Hoewel de NS heeft aangegeven twaalf treinen per uur te laten rijden. Dus je hoeft maar kort te wachten op de volgende trein. Maar ja, die treinen zullen gedurende de ochtenduren wel behoorlijk vol zitten. Binnen op de dag veel minder. Omdat dan ja, alle bezoekers aan het evenement verwacht worden inmiddels binnen te zijn. Dus op het circuit te zijn. Dus overdag is het alweer een stuk rustiger. Maar aan het einde van de dag en het begin van de avond moet je er ook weer rekening mee houden als je het zat wordt uit wil. Uh, ...dat de treinen dan ook weer erg overvol zullen zijn. Uh, maar ja, daar staat tegenover dat je dan weer makkelijker... ...met een lege trein vanuit Amsterdam naar zoverd kan komen. Dus het is maar net hoe laat je werkt. <laughs> Zoals Johan Kruijs zegt, ieder voordeel heeft zijn nadeel. Uh, ja. <laughs> dus dat, dat scheelt alweer. Uh, ja. dan, uh, er zijn ook allerlei activiteiten uh, in het dorp. Uh, zijn die ja. ook dan goed bereikbaar voor de mensen? Nou, daar gaan we wel vanuit. Hè. Zandvoort Beyond is nu, nu druk bezig... om alle site-defense uh, in beeld te brengen. De vergunningsaanvraag daarvoor... dit weekend af te ronden. en uh, Die moeten zij morgen, nee, maandagochtend uh, vroeg uh, ingeleverd hebben. Dan hebben we ook in beeld... Uh, uh, wat er precies aan, aan evenementen gepland staan en wanneer. Um, maar uh, ja, het, het, het centrum, zoals de Alpenstraat... die zich, maar nu ook al uh, uh, vanwege coronamaatregelen... Uh, uh, aan het einde van de dag weekend al uh, afgesloten is voor verkeer, ja. zal dan ook weer opnieuw afgesloten worden. En zodat inderdaad uh, mensen, voetgangers uh, veilig uh, over straat kunnen lopen. Ja. ja, we hebben natuurlijk nu weer met andere maatregelen te maken. We hebben geen mondkapje ja. meer nodig als we anderhalve meter doen. We mogen 250 man op een terras hebben zonder vergunning, maar er komt er 251, dan moet je van tevoren testen en uh, vaccinatiebewijzen meenemen. Is dit allemaal nog wel te handhaven <laughs> denk u? Nou ja, dat is, dat is natuurlijk het grote dilemma. Dit, dit zijn de maatregelen zoals we die nu kennen. Ja. Uh, het evenement vindt uh, eind augustus, begin september plaats. Er kunnen weer nieuwe maatregelen zijn of minder maatregelen minister De jong heeft aangekondigd dat hij op 13 augustus dit jaar zo'n beetje de laatste uh, persconferentie gaat houden met alle maatregelen die dan nog van kracht zouden kunnen zijn of niet meer. Uh, dat betekent dat er grote onzekerheid is op dit moment van wat kan er wel en wat mag er niet. Uh, we hopen natuurlijk dat uh, tegen die tijd uh, die anderhalve meter ook uh, van tafel is. Uh, maar dan nog moet je er steeds rekening mee houden dat, uh, dat misschien de Delta variant, uh, die natuurlijk, uh, dan weer een beetje omhoog kan komen, iedereen van vakantie terugkomt. Het kan ook weer goed in het eten gooien. Dus is grote mate van onzekerheid. En dat maakt het ook ontzettend moeilijk... om nu al alles geregeld te hebben en bekend te kunnen maken. Dat, dat, dat vult zich de komende weken. Uh, dus uh, alles wat we nu weten... kan over een paar weken toch weer een beetje aangepast moeten worden. Maar goed, dat is de flexibiliteit die we maar met elkaar moeten opbrengen. Ja, en dat betekent ook gewoon... als er zo'n vergunningaanvraag is, dan denk ik... Uh, dat dan kan, zou je natuurlijk ook kunnen zeggen... dan kun je opschalen en afschalen. Uh, ja. Want als het bijvoorbeeld 13 augustus gezegd wordt... nou, maar dat kan veel meer... dan waarom zou je dan uh, de, de mensen het aandoen... Dat, ze allemaal op anderhalf, dat je alles rekening houdt met anderhalve meter... en heel weinig mensen uitnodigt? allesom kan wel. Hè. Je kan rekening mee houden dat het allemaal wel mag. Uh, en als het dan oh. toch nog niet blijkt te kunnen... Ja, dan kan je beter afschalen. Ja. Want uh, we hebben ook afgesproken met elkaar... en dat hebben we ook duidelijk aangekondigd... begin van dit jaar dat alle evenementjes, evenementen waar een vergunning voor nodig is... dat dat nu moet worden ingediend. Dat nu bekend moet zijn wat ga je organiseren en voor hoeveel. Want men moet er rekening mee houden dat op het laatste moment... nog even een evenement bedenken waar een vergunningaanvraag voor nodig is... ja gaat op dat moment grotendeels niet meer lukken... Ja, ja, de Stichting Site-Events, oftewel Zandvoort Beyond... die is de pluurhouder om alle evenementaanvragen... voor vergunningen te regelen. En die is daar dus al weken mee bezig. Ja. Maar ik bedoel, als, stel je voor, zij maken nu een plan... en dan komt ja. straks een, een prachtige persconferentie... van: er kan nog veel meer. Uh, dan is hun vergunning misschien gebaseerd op de, de realiteit van nu. Uh, en dan kunnen ze misschien zeggen... nou, we willen toch nog een klein stukje opschalen. Kan dat met onze vergunning? Nou, in principe dus niet. Hè? In principe niet. Uh, alle vergunningaanvragen moeten nu uh, beoordeeld kunnen worden, ja. getoetst worden en uiteindelijk ook verleend kunnen worden om partijen, mensen, uh, allerlei instanties de gelegenheid te geven daar bezwaar tegen te maken. Uh, dat is nu eenmaal de afspraak die we met elkaar ja. gemaakt hebben. Er mm -hmm. moet het voldoende tijd zijn om uh, voor mensen die ergens niet mee eens zijn voor een vergunningaanvraag ruimte te hebben om daar bezwaar tegen te maken. Zeker, en dat kan ja. niet in twee dagen tijd uh, zijn opgelost worden. Nee, ik, ik vrees van niet. Nee. Nee. Er zit een cultuur van bezwaar maken tegen alles. Er is wel iets waar je over kan mopperen. Ja, uh, ja. Dat, is, dat is op zich natuurlijk wel jammer. Maar ik geloof dat de ondernemers en de stichting Zandvoort Beyond wel heel creatief is. Dus ze kunnen vast wel een mooi uh, evenement bedenken waarbij je uh, flexibel kan zijn denk met het andere mensen. Ik denk het ook wel. Ik denk dat het allemaal goed gaat komen, Ja. Ja, nee, nou ja en, en we hebben heel veel fietsenstallingen. Kunnen al die fietsers wel Zandvoort binnen? Want ik hoor 44.000 fietsenstallingen. Ik weet het 44.000 fietsers. Dat is best veel. Dat is heel veel. Ja. <laughs> we hebben dat nog nooit gehad in de weekend. Nee, Op maar, per dag. maar moet je die overheen fietsen? Nou ja, uiteraard is dat allemaal berekend. Er, ja. komen, er zijn verschillende toegangwegen naar Zandvoort. per fiets, hè, vanuit Noordwijk of eh, Langevelde Slag of vanuit eh, Heemstede Bloemendaal... Eh, via de, eh, de, de Zandvoortselaan, of via IJmuiden... kan je ook deels door Bloemendaal, eh, duingebied en eh, de Zeeweg op. Nee, dus de, wegen zijn, de fietswegen zijn zodanig eh, ge, ge, berekend, zeg maar, getoetst... dat eh, er niet echt een maximum is van het aantal fietsen per uur... Ja, okay. waardoor het allemaal niet zou kunnen. Het kan... Uh, maar het, het vraagt wel zeg maar, je aanpassen, ook als fietser en bronfietser. Je kan niet uh, met een snel uh, fiets uh, denken van... nou weet je wat, ik ga alles en iedereen voorbij. Maar dat leidt wel tot, ongevaar, of tot gevaarlijke situaties. We vragen wel begrip van iedereen. Ja, we moeten geen uh, peloton uit uh, Tour de France door de duinen laten rijden op die dagen. Nee, liever niet. Liever nee. niet nee. Nou, dat wordt uh, een, een spannende tijd. En uh, ja, we gaan nu ongetwijfeld uh, voor die tijd nog wel uh, in de uitzending krijgen. En uh, na de races gaan we kijken of u inderdaad geen daydream believer was. <laughs> dat is prima. <laughs> Oké, okay, ja. dan wens ik u nog een hele fijne zaterdag. En uh, ik ben heel benieuwd naar de vergunningen maandagochtend. Ja, nou ja, die worden eerst getoetst, hè. dus die worden uh, zeg maar binnenkort wel, wel uh, ja. verder wat betreft Sanford Beyond uh, uh, bekendgemaakt. Uh, maar begin juli 4, 5 juli zult het allemaal openbaar zijn. Ja. Oké, okay. nou ik beloof geen bezwaar aan te tekenen. Nou, dat is een belofte die je gehouden ja. Oké, okay. fijne weekend toch. Hetzelfde, dank jullie wel. Dag. Dag.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 I want to ride Wait. En dat was Scream met I want to ride my bicycle, de bicycle race. Ja, dat was een hele passende afsluiting naar het gesprek met de wethouder Raymond ten Haafden. Aangezien zandvoort goed bereikbaar blijft, ook voor de 44.000 fietsers... die hier minimaal tijdens de F1 zullen komen. We gaan nu niet praten over fietsen. We gaan nu praten uh, over, ja, het is een heel erg uh, interessant onderwerp... de Plastic Walk, met Susanne Klaassen van het Juttersgeluk. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, zie, ja, ik ben blij dat ik niet de enige die de fout maakt. Het dus programma Goedemorgen ja. is antwoord, en dan goedemiddag moeten zeggen: blijf lastig. Ja. Uh, ik, heel fijn dat u er bent. Dan was ik een beetje verward, want ik zag Plastic Walk. Uh, plastic soep bestaat uit plastic. Um, en een Nature Walk is voor de natuur. En is een Plastic Walk nou dat je over het plastic loopt, of is dat je voor het plastic loopt? Wat is het? Nou, de plastic soepwolk is eigenlijk een hele leuke manier om te ontdekken uh, hoe groot uh, ons plastic probleem is. Ja. En uh, eigenlijk de ogen te openen, uh, hoeveel plastic er eigenlijk wel om ons heen in de natuur ligt. En uh, in plaats om uh, daar ja, een wijzend vingertje of daar boos om te worden, willen wij op een leuke manier uh, dit onder de aandacht brengen met deze plastic soepwolk. Aha, uh, en vertel, hoe, wat is de Plastic Soep Walk uh, en uh, hoe kunnen mensen er misschien wel meedoen of kunnen ze het ondersteunen? Ja. Nou, deze Plastic Soep Walk uh, organiseren wij samen uh, met uh, Liefs uit Zandvoort. Ja. En uh, wat we daarmee willen bereiken is dat we de bezoekers en toeristen van Zandvoort bewust willen maken van die plastic soep. En dat doen we uh, ook vanuit Stichting Jutters Geluk. Um, wij hebben een uh, tijdelijk pop-up atelier aan de passage in uh, Zandvoort. Het uh, stukje galerij wat binnenkort ook uh, afgebroken wordt. Maar daar mogen wij uh, tijdelijk onze recyclewerkplaats uh, hebben daar gevestigd. Daar halen de mensen een, uh, een, een leensetje op, een emmer, en uh, prikkers en uh, handschoenen. En ze krijgen daarbij een ontzettend leuke uh, afval bingo kaart. Dat een bingo -kaart. Uh, me, ja, <gül> Op die kaart staan allemaal items die je in de natuur tegenkomt, die daar niet thuis horen. Zoals uh, petflesjes of doppen of rietjes of uh, bestek van de viswinkel. Uh, uh, vis, uh, uh, ja. Maar ook heel veel strandspeeltjes. En uh, ja, om daar uh, bewust naar op zoek te gaan, hebben wij die bingo kaart ontwikkeld. En dan uh, kun je op een leuke manier afstepen van wat je allemaal al gevonden hebt. Uh, om even in de termen van Johan Cruijff te blijven. Je gaat het pas zien als je door hebt, of je, je hebt het pas door als je ziet. Uh, dus op deze manier willen we de ogen openen van de mensen die uh, ja, in Zandvoort uh, zijn. En aan de andere kant uh, zie je dus de route die je kunt lopen. We beginnen dus zoals ik zei bij het uh, pop-up uh, atelier van ons. En daarna gaan we, gaat de route langs uh, het Plastic Kingdom, zo, zoals we dat genoemd hebben. Het Plastic Koninkrijk. Het is een kasteel wat wij uh, met Stichting Jutters geluk hebben gemaakt. Van alle strandspeeltjes die wij de afgelopen jaren van het strand hebben geraakt. Die daar zijn achtergebleven, onder het zand zijn geraakt. Ja, dat is een heel mooi kasteeltje. En, uh, dat stond bij het Zandvoorts Museum een tijd geleden. Ja, die ja. stond in de winter bij het, <kwijnt> het Museum, Toen was hij verlicht en nu uh, staat hij daar. Uh, daarin kun je zien van, ja, hoeveel er eigenlijk wel ongemerkt uh, op het strand achterblijft. En uh, ja, dan gaat de route verder het strand op. En dan kun je kijken naar uh, welke kant je gaat lopen. En op het strand dus uh, alle spulletjes gaat verzamelen die op de kaart staan. En uh, wij hebben met een aantal paviljoens en met uh, Fiskar de Zeemeermin hebben afgesproken dat daar... een uh, een muntje ingeleverd kan worden voor een consumptie. Oh. En uh, dat zijn uh, met name de paviljoens die ook uh, heel bewust bezig zijn met duurzaamheid. Zoals de spot, club nautiek, tent 6 en vogels. Nou, dat is hartstikke goed. Dus ik kan, ik kan uh, uh, als uh, goedwillende zandwoord uh, lekker gaan opruimen, bewust worden ja. en nog genieten van een lekker glaasje chardonnay in afloop. <laughs> nou ja, chardonnay. We uh, laten het gewoon met thee of wat limonade ah, okay, ja, Maar Wat leuk is om te vermelden is dat het afval daarna weer bij het uh, pop-up werkplaats van Juttersgeluk ingeleverd wordt. En wij maken daar weer uh, nieuwe producten van. Dus uh, van het plastic maken wij gewoon weer, uh, ja, dat recyclen wij. Op die ja. manier willen we ook aandacht vragen voor dat plastic eigenlijk een heel duurzaam product is. Maar dat we er in onze maatschappij heel... Uh, ja, klakloos mee omgaan, waardoor we onze aarde vervuilen. En uh, het mooie is aan onze stichting... dat we daar dan weer waardevol werk mee creëren... voor mensen die geen betaald werk kunnen doen... maar wel uh, ja, iets willen betekenen in onze maatschappij... en uh, daaraan willen bijdragen. Ja, maar dan nou, nou denk ik dan maar weer even. Stel je voor, je levert al die dingen in. Dan maken er nieuwe andere dingen van plastic van. Uh, ja. En die laat ik dan per ongeluk weer liggen op het strand als ik daar... Uh stand geweest bent. Dan moet weer, het ja, weer opnieuw. Hier, ja, dat kan. Als je hier mee hebt gedaan, denk ja. ik dat je ogen geopend worden van hoe waardevol plastic eigenlijk is. Dat je er iets moois van kunt maken. En dan zul je daar ook niet zomaar uh, klakkeloos mee omgaan. Dus nee. je gaat minder plastic aannemen, wat je maar eenmalig gebruikt. Bijvoorbeeld dat uh, dekseltje op je koffiebekertje. Of als je dan iets aantrapt, dan zorg je ervoor dat je het veel langer gebruikt. Of als je het niet meer wil hebben, dat het weer een nieuwe bestemming krijgt. Juist. Dus je, juist, eigenlijk, plastic is eigenlijk niet zo heel slecht, want je kan het continu hergebruiken. Precies, ja. En dat, daar gaat het om. Juist. En dat we niet onze fossiele brandstoffen daarvoor weer uh, uh, moeten aanspreken, waarmee we de aarde uitputten. Ja, nou, dat vind ik een uh, heel erg mooi gezegd. We willen de aarde natuurlijk vooral niet uitputten, want we willen genieten van die mooie natuur om ons heen. Precies. En daar kan iedereen op deze manier gewoon aan meedoen. Uh, ja. En eigenlijk, nu gaan we dan, als ik het wel maar zeggen, repareren. We gaan het eruit halen. Maar we kunnen ja. er ook van leren om het te voorkomen. Preventie. Precies, ja, ja. We zijn tot het ingricht gekomen. Dus er zijn heel veel organisaties die natuurlijk bij de bron uh, bezig zijn... om te voorkomen dat het plastic komt. En wij uh, ja, zijn uh, eigenlijk het plastic aan het gebruiken... wat er afgelopen decennia allemaal al in de zee terecht is gekomen en nu aanspoelt. En uh, dat is ook van waarde. Dat kun je gewoon weer gebruiken. Dus, uh, ja. Nou, heel mooi. Uh, en wat, wat maken uh, de mensen bij Jutters gelukt nou bijvoorbeeld van het plastic? Nou, wij hebben bijvoorbeeld een heel uh, leuk uh, zeepakketje ontwikkeld. Het bakje is dan gemaakt van het plastic wat wij van het strand hebben geraakt. En daar uh, hebben wij een uh, zeepje bij gekocht wat uh, gemaakt is van uh, restmateriaal van de uh, olijfolieproductie. En er zit een wikkeltje om van gerecycled papier, waar ook in uh, zi uh, bloemzaadjes zitten verwerkt. Dus die kun je gewoon in de tuin gooien. En daarmee hebben we een heel leuk productje ontwikkeld waarbij er echt uh, geen afval is. En waarbij we ja, eigenlijk ook afval weer herbruiken. Dus het is echt een circulair product. En dat is uh, ja, waar we in de toekomst toch naartoe moeten. Steeds het hergebruik van dat wat er al is. Dus het zeepakketje ja, is ook te koop bij onze uh, werkplaats en we laten ook zien hoe we dat maken. En het zeepakketje is er een plastic bakje aan uh, de zeep? De dat plastic bakje hebben wij gemaakt van het plastic Juist. wat we van het strand hebben gedaan. Ja, wat, ja, Wat mooi! En bij de, uh, we maken ook hele leuke sleutelhangers, waarbij je uh, zeg maar bewust blijft van uh, het plastic. Uh, dat noemen we de Awareness Sleutelhanger. Daar hebben we, die hebben we in drie variaties. Met een rog. Dat zijn de zeedieren van de Noordzee. Een rog, een zeehond en een bruinvis. En uh, dat zit ook in het pakketje van de Plastic soepwolk. Als je uh, je afval inlevert bij ons, dan krijg je als beloning ook zo'n sleutelhanger. Die wij ook zelf gemaakt hebben van het plastic wat geraakt is van het strand. Dat is hartstikke goed. Dat is hartstikke leuk. En dat zeepakketje, zee yeah. dat kun je natuurlijk ook gewoon kopen. Dat kun je ook kopen, dat klopt. En, en dat is een uh, heel leuk cadeautje. Misschien wel voor uh, vaderdag of zo. Of moederdag. Ja, nou, of inderdaad. voor een gewone verjaardag. Of Gewoon omdat je iemand ja, niet vindt. Nou ja, zo, zo proberen wij ook uh, toeristen en bezoekers... Hè, als je, je toch een souvenirtje uit Sanford uh, mee willen nemen... koop dan iets duurzaams. En uh, denk vooral aan... Uh, ja, wat het bijdraagt aan uh, ja, de lokale economie bijvoorbeeld. Yeah. En, het draagt bij aan de waardevolle werkgelegenheid voor mensen die uh, gewoon hiermee bezig zijn... die uh, geen betaald werk kunnen doen... maar wel dit soort mooie dingen kunnen maken. En uh, weer een stukje... Uh, ja, uh, Zandvoort weer een stukje schoner maken. En, en waar kan je dat Wij verkopen dat bij een uh, winkeltje van het Zandvoorts Museum maar ook bij onze pop-up werkplaats. En je kunt het ook online uh, kopen. En het leuke is dat een aantal uh, B&B's in Zandvoort uh, onze pakketjes ook hebben afgenomen. En dat uh, bij de receptie, zeg maar, verkopen aan hun gasten. Okay, ja. En dat is App Vloed en uh, House and Day bijvoorbeeld. En um, ja, we hebben ook een hele leuke samenwerking met uh, het vakantiepark Curious... Ja? Die deze C-pakketjes, daar hebben we dan een variatie van uh, gemaakt... met de Formule 1, het circuit erop en de datum van de Formule 1. En zij leggen het C-pakketje als welkomstgeschenkje in huisjes neer... in het weekend van de, wanneer de Formule 1 uh, plaatsvindt. En uh, op die manier proberen we ook op een subtiele manier... de bezoekers bewust te maken van de footprint die je achterlaat als je ergens bent... Dus ook uh, he, het licht uit, uh, je eigen drinkbeker meenemen, uh, wandelen of op de fiets in plaats met uh, de auto, je verplaatsen en dat soort zaken. Zo uh, kunnen we samen de wereld een beetje mooier en duurzamer maken. Ik vind het hartstikke leuk. En wat kosten nou die, uh, die uh, kleine pakketjes, die zeepakketjes? Die zeepakketjes kosten 14,95. Ze zijn ook via onze webshop te koop. Ko ja. En uh, nou ja, wat ik zei, bij de pop-up werkplaats en in... Uh, in het Tandvoortse Museum. En voor 1495 krijg je dus niet alleen een leuk bakje. wat gemaakt is van recycled plastic. maar een mooi stukje zeep van uh, olijfolie, nota Restanten van olijfolie. Ja. Dus een hartstikke gezond voor ja. je ja. huid. Ja. En dan gooi je het papiertje gewoon. Dan moet je natuurlijk wel kinderen leren dat ze dit niet altijd moeten doen. maar je kan dan het papiertje gewoon ja. in de tuin gooien. en dan ja. groeien je er vanzelf bloemetjes. Ja, klopt. Nou, dat is ja. natuurlijk ontzettend leuk. Uh, en, en uh, dat geld, die 1495, uh, wat gebeurt daarmee? Want die zijn stichting en jullie uh, gebruiken ja. dat om... Nou ja, wij hebben natuurlijk ook onze kosten ja. om onze stichting draaiende te houden. En uh, de kosten gaan ook bijvoorbeeld zitten in de begeleiding van de mensen die ja. uh, deze zeepakketjes pakketjes maken. En die daardoor, daarmee ook weer een stapje verder komen in hun eigen persoonlijk leven zodat ze weer uh, deelnemen aan een proces, uh, eh, ergens verwacht worden, weer uh, aan de slag zijn, in contact zijn met mensen om zich heen, uh, kunnen ze ook weer kijken van, hé, hey, uh, waar liggen mijn talenten en wat wil ik eigenlijk verder? Ja. En uh, ja, dat vergt natuurlijk ook de nodige aandacht ja, en uh, inspanning. Dus, dus, dus we hebben natuurlijk ook onze materialen en de machines die uh, daarvoor gebruikt worden. Ik kan het me voorstellen, want je zult het niet allemaal met een keukenpan kunnen maken. Dus ik denk, uh, nee, voor 1495 steun je dus niet alleen maar de natuur. Uh, uh, heb je een heel erg leuk cadeautje en steun je deze mensen die uh, dit werk uh, onbetaald doen... en daarmee misschien weer een stapje verder in de maatschappij komen? Juist. Nou, Helemaal goed. Volgens mij ga ik uh, uh, maar een zeepje kopen bij het museum zometeen ja of uh, via het, uh, de website website Zandvoort uh, een kaartje kopen voor de plastic walk en zelf ervaren en kijken van uh, hoeveel plastic er ligt ja dat is natuurlijk okay. belangrijk hoe lang hoeveel dagen is die, uh, is die plastic soepwalk uh, wij uh, zitten in het uh, in de passage tot en met uh, 29 juli oh. dus tot die tijd kun je boeken op woensdag donderdag en vrijdagmiddag Oké, okay. dus er zijn flink wat uh, momenten dat mensen de handen uit de mouwen kunnen steken. Juist, yes, ja. Yeah. Hartstikke goed. Ik uh, wens u heel veel succes. En ik hoop op heel veel deelnemers. Dan hebben we hebben ook een heel schoon stand. Uh, ja. En dan kunnen we ook nog heel veel meer zeebakjes maken. Dus het wordt vast een heel erg uh, groot succes. Dankjewel. Daar heel... ja, hopen op. Oké, okay. heel fijn weekend. Oké, okay, dankjewel. Bedankt. En we gaan nu luisteren, speciaal ja. voor u, naar uh, Plastic Hearts bij Miley Cyrus. A place for shady people. A crowded room where nobody goes. You can be whoever you wanna be here. And oh, I've been living at the chateau. Shouldn't drop it, I should really go home. I don't even know, him, but they won't leave here. We hebben genoten van uh, Plastic Heart van Miley Seer Cyrus. En we gaan nu praten met Janneke den Oude... over haar rol als ondernemersmanager in Zandvoort. Goedemiddag, Janneke. Hey, of, moet ik zeggen, mevrouw daar. den Oude, dat kan ook. Nee, ja, Janneke is helemaal prima. Janneke is helemaal prima, gelukkig. Ja, dat komt... Ik, ik zie Janneke natuurlijk nog wel eens in een appgroep... van bepaalde ja. gebieden van, de, van Zandvoort voorbij komen. Dus ik heb dus allerlei... We hebben elkaar wel een keer tegengekomen, ja. Ja, we hebben elkaar wel eens... En, we, en ook dus, toen ik nog uh, wat andere dingen deed... en uh, events organiseerde. Dus we kennen elkaar wat, uh, wat beter. Uh, maar niet alle luisteraars kennen Janneke dan Oude. Dus vertel eens, wie is Janneke dan Oude... en wat doet zij als ondernemingsmanager in Zandvoort? Ja, uh, nou... Janneke Den Oude, eh, ondernemersmanager in Zandvoort. En dat betekent eigenlijk dat ik eh, zowel voor de gemeente als voor de ondernemers werk. Dus ik werk echt voor beide partijen. Ja. Um, aan nou ja, punten waaraan de gemeente en uh, OBZ in dit geval... als zijnde vertegenwoordigend koepelorgaan van de ondernemers. Um, dus hebben we samen een aantal punten um, uh, en doelstellingen opgeschreven. En vanuit die doelstellingen werk ik eigenlijk dus, uh, aan, aan de economische ontwikkelingen van, uh, van Zandvoort. Ja, en is dat... Nou, OBZ is natuurlijk breed. Uh, ja. Maar ben je er nou als ondernemersmanager... voor bijvoorbeeld de strandpachters... of voor de winkeliers of voor de horeca... Of uh, voor de boze bewoner die zegt: Ik heb last van al die mensen die hier komen winkelen en een broodje komen drinken. Voor wie ben je nou precies? Ja. Uh, nou, in principe wel de, de, de ondernemers. Uh, ja. Dus uh, bewoners zijn natuurlijk een ontzettend belangrijke uh, belanghebbende en stakeholder in, uh, in Zandvoort, in ieder gebied. Maar in principe werk ik voor de gemeente en ja, eigenlijk wel in feite voor alle ondernemers. OBZ bestaat natuurlijk uit. Uh, verschillende onderliggende uh, ondernemersverenigingen. Je noemde er net al een aantal, um, en eigenlijk voor die twee partijen werk ik. Ah, oké. Okay. Want het is dus niet zo dat ik bijvoorbeeld uh, als zzp'er met managementadviseur bij jou kan, een beroep kan doen van goh, het is uh, fijn als de mensen dichter bij, bij mijn huis kunnen parkeren of zo, zodat ze wat makkelijker bij mij op consult kunnen komen. Ja, nee, okay. natuurlijk wel. Um, oh. Kijk, in principe zijn dat mijn uh, belangrijkste. Uh, uh, ik, ik, ...individueel ga ik ook zeker met ondernemers in gesprek. Ja. Uh, dat kan ik alleen niet bij iedere ondernemer doen. En daarom zijn die, uh, de, de, de, de groepen die reeds georganiseerd zijn... ...schakel daardoor voor mij gewoon uh, snel en makkelijk. En krijg je wat snelle inzichten in nou, waar ik mijn energie uh, voor hen uh, in kan stoppen. Maar als jij geen lid bent van een vereniging natuurlijk... Uh, uh, ...en jij het loopt tegen iets aan en ik kan je... Ik kan je daarmee helpen of kan je doorverwijzen naar iemand die je daarmee kan helpen, dan uh, okay. doe ik dat ook. Maar veel mensen denken natuurlijk alleen maar dat het gaat om uh, ondernemers in die zin dat die veel aanloop krijgen en bezoek krijgen. Maar ik bedoel, zou, geldt het ook die rol als ondernemersmanager voor uh, een bedrijfje wat uh, truien maakt uh, ergens in Zandvoort? Ik nou zeker, want nou, als je het hebt over, je noemde een aantal uh, ondernemers die meer afhankelijk zijn van bezoekers. Dus ja. uh, inderdaad horeca, winkeliers, uh, hotels uh, heeft dat natuurlijk ook. Maar uh, de bedrijfsterreinen zijn natuurlijk ook verenigd ja. in, uh, in Zandvoort. De, de VBZ uh, is dat. En um, uh, ja, die zijn natuurlijk niet per se afhankelijk van bezoek dat langsloopt, ja. uh, Maar dat zijn gewoon bedrijven die bij wijze van spreken maakt. Um, uh, dus ook daarvoor uh, kijk ik hoe ik... Uh, hoe ik hen kan verder helpen, maar vooral vanuit die gezamenlijkheid. Dus wel, op welke punten vinden we elkaar? Nou, dat is bijvoorbeeld uh, bereikbaarheid. Hè? Dat is ook voor iedereen eigenlijk belangrijk. Nou, wat kunnen we daar dan uh, aan doen? Ja. En is het een, uh, een dankbare taak? Want ik, uh, ik woon natuurlijk al een tijdje in Zandvoort. Uh, en wij zijn uh, blinken uit in uh, wel heel veel dingen doen en willen, maar ook heel veel in uh, een beetje mopperen. Dus... <laughs> <laughs> nou, dat verwoord je wel heel leuk, vind ik. Um, uh, nee, ja, zeker. Um, en natuurlijk kom je altijd um, situaties tegen die, nou, uh, laten we zeggen, energie kosten. Um, um, maar je, er gebeuren ook heel veel leuke en goede dingen. En, uh, uh, en als je dan ziet dat bijvoorbeeld een ondernemer of de vanuit de gemeente... Uh, enthousiasme voor iets uh, ontstaat, daar ervaar ik heel veel dankbaarheid uit. Kijk, het is niet dat iemand letterlijk tegen mij zegt... Uh, Janneke, bedankt dat je er bent. Maar dat hoeft <laughs> dat ik niet. Nee, dat zeggen ze op mijn werk ook niet iedere dag natuurlijk. Nee, precies nee. daarom, ja. Maar bedankt dat je er bent. Oh. Nou, dat zeggen ze ook niet iedere dag, hoor. Maar uh, is, het een, uh, is het moeilijk om de belangen van uh, ondernemers in Zandvoort uh, te helpen uh, ondersteunen? Uh, nou ja, soms wel natuurlijk. Eén, ja. uh, het is al... Uh, om belangen te ondersteunen moet je natuurlijk echt goed weten waar het om gaat uh, dus soms kan iemand iets zeggen uh, maar is het ook echt een kwestie van doorvragen om echt goed te weten wat er echt achter zit dus daar begint het eigenlijk bij en belangen kunnen natuurlijk ook tegengesteld zijn dat kan tussen ondernemers onderling zo zijn en dat kan ook uh, tussen ondernemers en gemeenten uh, zo zijn ja. en uh, ja ik ik probeer wel altijd vanuit een gemeenschappelijk belang... sowieso te handelen, want anders kan ik niet handelen. Um, uh, maar ook te kijken ja, hoe we toch dingen bij elkaar uh, kunnen brengen. Ja, en uh, er staat een prachtige spreukje in, in de raadzaal... <coughs> dat erop neerkomt dat je het niet iedereen altijd naar de zin kan maken. Uh, ja. d -d Dreig je dat ook wel eens uit? Zeggen, ja jongens, nu is het even genoeg. We hebben dit zo besloten uh, en nu even niet meer piepen. Uh, ja, niet in zulke directe woorden. Nou, oh, dat, dat niet dat dat ik ja, daar komt het soms ook op neer. Hè? De, um, uh, want uit, uh, ik denk zelf uiteindelijk is iedereen het meest gebaat ook bij duidelijkheid. En dan, oké, okay, het is natuurlijk niet fijn om, om niet je zin te krijgen. Maar inderdaad, je kan niet altijd je zin krijgen. Maar dan wees dan wel zo duidelijk mogelijk uh, naar de andere partij uh, of naar elkaar toe. Zodat je weet uh, wat je eraan hebt. Ja. En uh, nou, laten we een van jouw uh, volgens mij uh, uh, intensieve projecten nemen, De Haltestraat. Ja, Dat ja, was dat er is... eentje waar ik ook aan dacht. Ja, oh, dat dacht je ook aan. Dat, dat komt ja. goed uit. Ja, uh, nou, uh, gisteren was de, uh, de eerste dag dat de kroegen om twaalf uh, uur open mochten. Uh, en de ja. ondernemers die, uh, die, die zaten een beetje in een maagbed van uh, goh, hoe moeten we dat nou doen? Om tien uur moeten we iedereen de straat opsturen. Uh, en dan moeten we om twaalf uur weer open. Ja, ja, en wat, wat, doe je, wat is de rol van ondernemersmanager in zo'n uh, geval? Nou, in dit geval uh, zorgen dat de richting die ondernemers zoveel mogelijk duidelijkheid komt. En ja. um, in dat geval, uh, de gemeente had al wel diverse gesprekken dus gevoerd ja. um, uh, met, nou dat ik begreep, uh, zoveel mogelijk bijna alle horeca, als in aantal en natte ja. horeca, daar in de straat. Uh, om één, zoals je te horen van nou... Uh, ja, hoe gaan we hiermee om? Uh, wat zijn jullie plannen? Willen jullie open uh, of niet? Hoe gaan we daar dan goed mee om? Nou, uiteindelijk is het natuurlijk ook die uitspraken geweest van de, van de minister. Ja, die kennen we. ja, dat werd alles weer duidelijk. Ja. Onduidelijk eigenlijk. Ja, ja, ja, ja. duidelijk. Ja, ik zou in dat geval, maar goed, uh, ik bepaal absoluut het landelijk beleid niet. Uh, ook niet het regionaal beleid. Maar uh, zeg dan, wees dan gewoon duidelijk ook landelijk. En zeg dan gewoon, jongens, uh, uh, het bleef nu ontzettend vaag. Um, um, maar uiteindelijk um, weet ik dat daar uh, uh, tussen de, uh, de nou ja, dat er in, in feite werd het gedoogd, zoals dat eigenlijk op heel veel plekken uh, ja. gedaan werd. Nou weet ik eerlijk gezegd niet um, hoe dat tussen, dat weet jij misschien beter, maar hoe dat uh, gisteravond uh, is gegaan. Uh, dan behalve dat uh, de hekken te vroeg uh, open gingen. <laughs> ja nou, Dat is een insider lachje. Er is, een, er is nog wel een beetje een probleem met het bedrijf die de hekken plaatst. Uh, en, ja. en open en dicht doet. Want de, ja. daar zijn een aantal mensen bij die heel erg aardig zijn. Maar nu heel niet goed kunnen kijken of een hele slechte geheugen hebben. Omdat ze het altijd vergeten. Ja. Doe, ja. De, do, do, do de gemeente, de, doe jij daar wat? Ben jij dan een aanspreekpunt voor die mensen die, daar, uh, die de hekken niet open doen? Of uh, die, die, dat, nou, ik, die, die klagen dat ze nee. niet open gaan? Ja, nee, die aansturing richting, richting die stewards noem ik ze even... Ja. Um, uh, dat gebeurt echt vanuit de gemeente. Zij hebben ook vanuit de gemeente de opdracht gekregen. Sowieso is het ook een gemeentelijk besluit om dit natuurlijk te, te doen. Ja. Wat ik hier dan wel in kan betekenen. Kijk, ik, ik hoor natuurlijk ook die, die, die signalen in, in die appgroep waar we allebei uh, ook in zitten. Um, uh, ik, ik, ik spreek ondernemers. Um, Hekken uh, worden soms ook op een manier bijvoorbeeld teruggezet. Uh, dat het ook weer het zicht op een uh, negatieve manier uh, blokkeert. Kijk, die signalen geef ik wel uh, door en adresseer ik zoveel mogelijk bij de gemeente. Dus um, dat is dan echt mijn rol. Maar de gemeente doet echt die aansturing. Ja, en, uh, maar je hebt gelukkig wel duidelijkheid kunnen brengen door gisteren uh, te zeggen... oké, okay, uh, na de Grappenhaus, uh, dan gaan we niet de Zwarte Piet bij de burgemeester leggen. Dus we gedogen het. En het ging uh, uh, heel rustig. Ik heb wat lallende mensen gezien, maar dat zie ik uh, op andere dagen uh, buiten corona ook altijd. Het was een goede sfeer. Ja, het was een hele goede sfeer. En ik heb. Uh, toevallig kwam ik gisteravond uh, uit mijn werk in Assen. In uh, een busje van uh, taxi Fred Spronk. En uh, er wilden zes mensen die bus in om te zeiden: ja, alles is dicht in Zandvoort. En Haarlem Hier hebben ze vast een aardige burgemeester. En zo heb ik ze verteld dat het in de Haltestraat je er gewoon terecht konden. En uh, ze hey. zijn gebleven. Wat goed zeg. Ja. Gewoon even wat goede promotie voor eigen dorp uh, gedaan. Ja, natuurlijk. Dat hoort er ook bij. Nee, maar het ja, was, het, het was een, een gezellige, relaxte sfeer. En. Ja, mensen moeten denk ik ook niet altijd zeuren. Als een politieagent je een keer geen boete geeft... betekent het niet dat je altijd de rood mag rijden. Uh, en dan ben je ook blij dat je er een keer vanaf corona bent op die manier. En als je ja. een keer gedoogd dat er iets uh, wat langer op een andere manier open is... is dat nog geen recht. Maar dan ben je, mag je ook gewoon een keer blij zijn. Ja. Dat, nou, ben ik met je eens. Ja, ja zeker. Ja, dus ik, uh, ik, ik ben wel blij dat in Zandvoort ieder geval de gemeente... Uh, een goede dialoog heeft met, uh, met het bedrijfsleven. En in ieder geval probeert met elkaar, bewoners, bedrijfsleven... alle stakeholders samen tot uh, een compromis te komen. Ja, nou ja, ja, dat eens. En ik denk ook echt, ik um, uh, denk in die zin... Kijk, natuurlijk gebeurt dat in, in den landen overal, gelukkig. En... Uh, Samenwerken is uh, zeker de afgelopen uh, anderhalf jaar een heel belangrijk begrip, uh, werkwoord, uh, moet ik zeggen, uh, geweest. Um, anders kom je er gewoon echt niet, uh, niet doorheen. Um, maar ik ben ook wel in die zin eigenlijk wel trots op uh, hoe het in Zandvoort gaat. We kunnen altijd dingen beter. Um, maar dat we wel altijd in gesprek blijven met elkaar, dat vind ik echt het belangrijkste. Nou, Dat zijn hele mooie woorden om mee af te sluiten. Uh, dat we met elkaar in gesprek blijven. Ik hoop dat als er een, een andere leuke update is... Uh, dat je weer in de uitzending komt om, om er wat over te vertellen. Het mogen ja, ook gewoon leuk. spannende anekdotes zijn uit de appgroep. Ik ga daar zelf niet over uitklappen. Maar uh, <lacht> jij bent een belangrijkere persoon daarin. Dus je mag het voor mij wel doen. Uh, ik zou zeggen... Heel veel succes uh, de komende tijd. Ik denk dat uh, je ook nog wel de handen vol zal hebben met stichting uh, zandvoort uh, Beyond. Ja, nou als ik daar um, op 5 juli, als ja. ik daar even aandacht voor mag vragen, als jij dat oké okay vindt. Uh, op 5 juli, uh, dat is op een maandag, om 9 uur is er een ondernemersbijeenkomst uh, van de DGP in samenwerking met zandvoort uh, Beyond. En uh, nou, bij deze een oproep uh, wil je graag laten informeren. En ik hoop van wel over uh, dit fantastisch mooie grote evenement. Waarvan ik uh, hoop en ben, ben, ben overtuigd ben dat het echt iets zo moois voor wordt gaat opleveren. Uh, niet alleen dan, maar de komende jaren. Uh, laat je goed informeren. Dus kom naar die uh, bijeenkomst. Online is het. Dus je kan vanaf thuis, vanaf je computer, vanaf je mobieltje inloggen. Uh, en aanmelden kan via marieke.dutchgp.com marieke at DutchGP.com Yes. Oké, okay, nou dat is heel goed, mooie oproep. Uh, ik ga proberen er ook bij te zijn. En ik wens je uh, heel veel succes. We gaan nu geluid, uh, genieten van een stukje muziek. Oké, okay, bedankt. Hartelijk Bedankt. Well, seasons ain't I keep hoping for that sun. The streets are filled with demons, Lord. That's never gonna change. But I still wanna be with everyone.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 En dat was in This live van de Strimbellas. Ja, dat was weer een interessante uitzending. Maar we hebben voor het eerst weer echt een agenda en mededelingen. Jazeker, op Race Classic op het circuit van Zandvoort... in het weekend 16 en 18 juni... Uh, onder andere de volgende klassen aan de start verschijnen. Tourwagens, classics met oude DTM-auto's... Ken hem een sportscar uit de periode 1965, het prachtige geboortejaar van uw presentator. Tot 1993. Kamptichtswegen, AFD Historische Race Cup, a Gentle Drivers Trophy en an een Endurance Race voor toerwagens en GT's. Het is, klinkt allemaal super fantastisch en is was heel interessant. Uh, er is een gidswandeling in de Amsterdamse waterleidingduinen op woensdag 30 juni. U kunt het reserveren via info apenstaartje, zandvoortsmuseum.nl. Of u kunt bellen 023-205-0972. De kofferbakmarkt op het Gasthuisplein keert terug. Ja, u kunt weer allerlei fantastische koopjes. Mensen hebben veel opgeruimd en weggedaan tijdens de coronacrisis. Dus de kofferbakken puilen vast uit. U kunt op 27 juni uw slag slaan van 10 tot 4 uur op uh, het Gasthuisplein. De gemeente Zandvoort hangt zondag 27 juni de regenboogvlag uit. Dit doen zij als steunbetuiging aan de Europese protestacties... tegen de nieuwe wetgeving in Hongarije... die zogenaamde propaganda van homoseksualiteit aan minderjarigen verbiedt. En daarmee ook alle vormen van voorlichting. De expositie Ode aan het landschap... is nog tot 15 augustus te zien in het Zandvoorts Museum. Ook Pluspunt en de blauwe tram zijn haar activiteiten weer langzaam aan het opstarten. Voor meer informatie kunt u kijken op de site van Pluspunt... of u kunt bellen naar 023-5740-330. Een herhaling van deze uitzending is te beluisteren... op maandag tussen 10 en 12 uur. Interviews van GMZ-uitzendingen zijn op een stuk terug te luisteren... via www.zfmzandvoort.nl-interviews. De techniek was in handen van Thomas de Jong... De jingles en muziek van Kordraaier en Jelme Koper. De redactie door Gert van Kuik. En de presentatie was door Roy Dongen.